Ze maakt zich klaar voor de fitness. Nou, nou, dan kan ze wel een extra dosis vitaliteit gebruiken. Snel, focus. Kies een kiwi, kies een sespre kiwi. Ja! ja! Gelukkig, ze neemt een sespre kiwi. 1, 2, twee... Hoppakee! Een voltreffer in de kruis, ja, Kies gezond, kies echt, kies Zespri. Er rukten vier reddingsboten uit en een helikopter. Ook vormden tientallen strandgangers een menselijke ketting. De megabrand in het bedrijfspand in het Drentse Klazinaveen... is onder controle en daardoor neemt ook de rook sterk af. Het NL-alert, om ramen en deuren dicht te doen, is ingetrokken. De brand ontstond in een autobedrijf en er waren ook explosies te horen. Het nablussen kan nog wel even duren. Bij het politiebureau in Den Haag is iemand opgepakt... tijdens een demonstratie. De actievoerder gooide een onbekende vloeistof naar een agent. Het protest was een actie tegen politiegeweld... Tientallen demonstranten stonden voor en in de hal van het politiebureau. Ze zijn met een bus naar het ADO-stadion gebracht. Net geen Nederlandse overwinning in de eerste rit van de Tour de France. De Franse wielrenner Romain Bardet won de eerste etappe... vlak voor zijn ploegenoot Frank van den Broek. Die deed voor het eerst mee aan de Ronde van Frankrijk. De eerste rit ging van Florence naar Rimini. In het zuiden en oosten kans op flinke onweersbuien met hagel... en ook vannacht worden daar buien verwacht... Morgen wisselvallig, bij maximaal 21 graden. Aldi. 538 Nieuws, 8 uur. Een regelrechte stunt op het EK voetbal. Titelverdediger Italië kan naar huis... want de ploeg is in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland. Het werd 2-0. De Italianen speelden beroerd. Na een uur hadden ze nog geen één bal op doel geschoten. De volgende wedstrijd in de achtste finales begint zo. Duitsland-Denemarken. In Berlijn hebben duizenden Iraniërs gedemonstreerd... tegen het regime in hun vaderland. Het gaat om bannelingen die uit heel Duitsland naar Berlijn kwamen. Aanleiding voor het protest was de eerste ronde... van de presidentsverkiezingen in Iran. Die laat een tweestrijd zien tussen een conservatief en een meer gematigde kandidaat. Zes doden bij een Russische raketaanval... op een Oekraïns stadje in het noordoosten van het land. Acht anderen raakten gewond. Er is veel schade aan wegen en een wooncomplex... Volgens de autoriteiten bombardeerden de Russen ook dorpen in de regio Donetsk. Daarbij vielen vier doden. Er zijn vannacht in Breda agenten geschopt en geslagen... toen ze afgingen op een ruzie tussen een stel van begin 50, meldt de politie. Hun agressie richtte zich op de agenten toen die het huis binnenkwamen. Er is een stroomstootwapen gebruikt om ze rustig te krijgen. Ze zitten nu allebei in de cel. In het zuiden en oosten kans op flinke onweersbuien met hagel. En ook vannacht worden daar buien verwacht. Morgen wisselvallig bij maximaal 21 graden. NL 538 Zomer op je radio Bessel van Diepen De 40 dans voor door de hele wereld Keihard naar de dansvoer en Iedere zaterdagavond de Global Dance Start met uw Purple Disco Machine op nummer 20. Radio 538 a sound like a drum. And I when I get home Daddy's here to hold you through the night I know mommy's not here right now 538, dankjewel dat je luistert. Op weg naar de nummer 1 dancehit op aarde. Dit is de Global Dance Start. ik ben Wessel. Voordat we de bovenste 10 induiken, eerst de top 3 van vorige week. Number 3. Cyril, die pakte het brons. Stomberman. Stomberman. Number 2. X1 Jackson was de runner-up. Back Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Number 1. Opnieuw goud voor David Guetta. Let's make tonight believe. Is de situatie nu binnen een minuut of twintig de onthulling van de gloednieuwe top drie grootste danszit op aarde. We knallen zonder te stoppen door naar de allerheetste. Met nu de mokumse Matties van Another How You Feel op 10 in de Global Dance Chart. You do not know, silence like a cancer grows, hear my words and I'm behind and teach you, my arms and I'm behind and reach you, but my words, like silent raindrops fell, and echoed in the waves of silence, and the people bowed in Burn in the sound of oh, silence, and in the naked light, I saw ten thousand people leaving. Ga naar globaldancechart.com. Daar vind je ook de links naar onze Mixcloud en de Global Dance Chart Spotify. Ik keek dus echt op van het verhaal dat die superbrave zangeres... Natasha Bedingfield een tijdje terugstieler was. Hoe dat zit hoor je zo. Eerst de glorieuze terugkeer van Disclosure. Iedereen had het over de dans van Taylor Swift, oftewel TT... met Travis Kelsey op de track die deze week negen plekken stijgt. Disclosure, she's gone. Dance on. The ocean, I burn some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, sit to stay. Don't wanna say too much, speak too soon, and scare your heart away. Just wanna feel Right on the edge of giving up En de muziek was ze drugsdealer, maar wel officieel. Ze werkte in een apotheek en snel daarna vond ze het recept voor wereldwit. Natasha Benning viel op 4 in de Global Dance Start met Badger en These Words. Je bent aangekomen bij het officiële erepodium Tijd om de drie medailles te verdelen. De bronzen plak hangt om de nekken van Jackson hier en Agatina Romero. Hun techno remix van Pedro Pedro Pedro staat op nummer 3. Straniera con un'aria strana che gira sta. Schabere Cyril in op nummer 2. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst met het antwoord op de brandende vraag: Wat is volgens de belangrijkste streamingplatforms DJs wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dancehit op aarde. Vierde nacht alsof het je laatste is. Dat is het motto van de zomerhit van 2024. Tot nu toe, voor de zevende week de populairste dancehit ter wereld. De onbetwiste nummer 1. David Guetta en One Republic en I Don't Wanna Wait. Make tonight the weekend. I don't... Uh, die heeft natuurlijk de dance afgelopen week hier bij 58. en we hebben hem uh, weten te strikken voor een exclusieve hot mix dat alleen is al een reden om te luisteren. Wat heb je verder in de show? We hebben de nieuwste Dead Mouse. Dat is een track die al maandenlang als ID rondgaat op het internet. Een van de meest gedraaide platen van Ultra Miami. En uh, Dion met een 2024 versie van Chesto's Traffic. Klinkt goed Armin, succes zo meteen. En dan een shout-out naar onze geweldige global hitmixers. Leon Hartog, Mark Roo, Karel Dikkers, Niels Boek, Dirty Valente, Enten, Nick Teroei en de Dizzy DJ. Jij bedankt voor het luisteren. En mijn naam is Wessel van Dijkert. Gehoord, de stopt niet, dus blijf bij 5 miljard. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie buiten de EU. Mag je etenswaren mee terugnemen naar Nederland? Vaak mag dit niet. Er gelden strenge regels voor het meenemen van plantaardige en dierlijke producten van buiten de EU. En dat is niet voor niets. Zo voorkomen we dat er besmettelijke plant- en dierziektes Europa inkomen. Lees voor elke reis de douaneregels op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. 538 Nieuws, 9 uur. Op de snelweg bij Etteleur heeft de politie een man aangehouden... die tientallen kilo's ketamine in zijn vrachtwagen had. Het zijn drugs die ook als pijnstiller worden gebruikt. De verdachte is 26 en komt uit Breda. Hij viel op doordat hij slingerend over de weg reed... met een telefoon in zijn hand. Het nablussen van de megabrand in het Drentse Klaasina-veen kan nog wel even duren, dat zegt de veiligheidsregio. De brand is wel onder controle... en daardoor komt er ook veel minder rook vanaf. Het vuur ontstond in een autobedrijf in een pand waar ook andere ondernemingen zaten. Zwitserland heeft op het EK voetbal voor een sensatie gezorgd door titelverdediger Italië uit het toernooi te knikkeren. Het werd 2-0 voor de Zwitsers, waardoor ze doorgaan naar de kwartfinales. Daar komen ze dan Engeland of Slowakije tegen. Nu is een andere partij in de achtste finales bezig, Duitsland-Denemarken. In de Tour de France rijdt de Nederlander Frank van den Broek morgen in de groene puntentrui. Hij scoorde tijdens de eerste de etappe vandaag de meeste punten, en ook is hij de leider in het jongerenklassement. Hij kwam net iets later over de finish dan zijn ploeggenoot Romain Bardin, die morgen in het geel rijdt. Vanuit het zuiden trekt een regengebied over met kans op hagel en onweer, en ook vannacht worden buien verwacht. Morgen is het wisselvallig, bij maximaal 21